waarmee de Eurolanden gezamenlijk hun staatsschuld kunnen financieren. In Ter Apel is de ontruiming van het tentenkamp van asielzoekers zo goed als afgerond. Bijna alle tenten zijn afgebroken en de meeste asielzoekers zijn vertrokken of afgevoerd. De Somaliërs, die nog in het kamp zaten, zijn één voor één door de ME afgevoerd. De meeste Irakezen besloten vanochtend hun protest op te geven. Ze gingen in op een voorstel van minister Leers. Hij biedt de asielzoekers drie weken opvang in afwachting van een overleg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 Het KNMI waarschuwt voor extreem weer in de provincies Gelderland en Overijssel. Volgens de Weerdienst trekken er vanavond zware onweersbuien over de provincies. Doordat er plaatselijk in korte tijd veel neerslag kan vallen... kunnen de buien leiden tot overlast. Vooral in de Achterhoek en in Twente komen zware onweersbuien met hagel voor. Ook in de rest van het land zijn er stevige onweersbuien... maar die zijn volgens het KNMI minder zwaar. Het weer morgen dan. Morgen zonnig en droog. Het wordt 25 tot 28 graden in het middenland... en ongeveer 22 graden aan zee. Tot zover het NOS-journaal. ANWB verkeersinformatie. De spits is bijna voorbij. Er staan nog twee files. De pittige onweersbuien in het midden en oosten van het land... kunnen wel invloed hebben op het verkeer. Er staan een file op de A4, Delft richting Amsterdam... tussen Schiphol en het knooppunt Nieuw Meer 4 kilometer. Dat komt door een ongeluk. Er zijn daar twee rijstroken dicht... En op de A12 daarna richting Arnhem, tussen het knooppunt Lunette en Driebergen, 4 kilometer. noord Jazz nog een keer beleven? Op Curaçao doen we het dunnetjes over. Geniet van Alicia Kees, Santana, Mana, Jill Scott, Caro Emerald, India Re en nog veel meer. 31 augustus en 1 september op Curaçao. Kijk op curaçaonord niets is onmogelijk met Monta Parket van bruinzeel. Bruinzeelparket.nl slash monta. Santana en Alicia Keys op Curaçao. Kijk een boek op curaçaonortjazz.com. E-matching. Online dating alleen voor hoger opgeleiden. E-matching.nl. Durft u het aan? Scapino Ballet Rotterdam presenteert... Twools. 75 minuten non-stop dans. 26 dansers...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 In Help de Elite verdwijnt... heeft onze gast, die emeritus hoogleraar is... zijn belangrijkste stukken van de afgelopen 40 jaar gepundeld. Maar hoe erg is het eigenlijk dat de elite verdwijnt? Want zelf was hij ooit elite, want Korpsbal... daarna lid van de CPN, anti-elite en dus ook elite... werd later toch nog democraat, schreef een controversie... De hele biografie over Geert Wilders en is nu... Ja, wat eigenlijk? Hier is Meijndert Venema. Uw presentator is Petra Possel. Leuke cv dat Venema. Leuk. Leuk, veelzijdig. Ja, veelzijdig. Er staat er heel veel niet in, want ik ben ook zeeman geweest. Zeeman? Zeeman. Vertel me ik alles. Heb een, ik heb een uh, transportbedrijf gehad. Venema Coaches. Uh, nou ja, ik ben, ik ben, ik ben uh, reisleider geweest in, in de Costa Brava. Ik heb, he, ik heb eigenlijk heel veel gedaan, ja. En de afgelopen vorige week ben je 66 jaar geworden. Ja. Gefeliciteerd. Uh, afgelopen maandag. Ja, ja. En welk leven ga je nu tegemoet? Nou, veel verandert er niet, denk ik. Behalve dan dat ik nu uh, bezig ben met een roman. En, en dat uh, vereist uh, toch, toch nog weer meer concentratie... dan uh, uh, dat wetenschappelijk werk. Ja, en, en, terugtrekkende uh, bewegingen ook. Ik bedoel, moet je je gaan afzonderen? Moet je een beetje... Ja, dat doe ik. Maar dat, heb ik al, dat, dat doe ik al een tijdje. Ik ging... Toen mijn moeder nog leefde, ging ik met haar altijd op vakantie, want ik was de enige met wie ze op vakantie wilde. En ook de enige die met haar op vakantie wilde. <lacht> en, Niet verklaart eigenlijk en, alles al. Ik heb nu eigenlijk heb ik al genoeg stap voor een <lacht> hele uitzending. En, en dat. Ik vertel alles uh, over dat, je moeder. Dat, uh, maar nee, maar dat was. Wat, dat is eigenlijk, toen ben ik begonnen met uh, het, het schrijven. In het, in het buitenland dan was mijn moeder, die zette dan koffie... en die ja, smeerde de boterhammen. En dan schreef ik, en dat kon, kon ik me heel goed concentreren. En toen heb ik dat later voortgezet, toen mijn moeder overleden is. Alleen, dus ik ga heel vaak, boek ik een, een, zo'n zo all in ja. inclusive En dan ga ik naar zo'n... Dan loop zo je gewoon met zo'n geel of rood bandje. Juist. In en de Dominicaanse is, Republiek. Ja, lekker warm. Lekker Heerlijk. Je, je moeder is er niet meer, maar dan heb je gewoon zo'n armbandje... en loop je langs een buffet ja. om je koffie te halen. Om een koffie te halen. En dan zit ik verder op mijn kamer te schrijven. En ik, ik zwem vier keer per, per uh, dag. En ja, het gaat heel goed. Ik kan het toch niet laten. Maar wat, wat, wat was het dat eigenlijk jij... Alleen maar met je moeder op vakantie kon, of dat je moeder alleen maar met jou op vakantie kon? Hoe, zat, hoe lag dat? Nou ja, mijn moeder was, was een, een beetje een dominante persoonlijkheid. En ook nogal. Angstig. Dus die, die wilde, um, eigenlijk, die durfde niet op vakantie naar Tenerife gingen we meestal. als er niet een, iemand bij was die vloeiend Spaans sprak. En dat was ik. En zelfs dan was het nog wel, gebeurde het nog wel eens dat ik, als, als ik een van haar klachten overbracht aan de gérant. dat ze toch midden in de conversatie inbrak. Ja? om gewoon in het Nederlands te vertellen. Goede vork in de stilte. En wat voor klachten betrof dit dan meestal? Nou ja, meestal dat de zon op een verkeerd moment aan de voorkant van het bungelootje kwam of uh, dit soort kleine dingen die eigenlijk. Ik hoop wel zijn dat je moeder. Uh, je moeder ja, ik hoop dat je moeder een rol krijgt in de roman die je aanschrijft. Ja, heeft. zeker. zeker ja? Je natuurlijk. richt voor haar ook een klein monumentje op. Ja. Ja. We gaan praten over het politieke klimaat. Je, bent, uh, ja, je hebt net officieel afscheid genomen uh, van de Universiteit van Amsterdam. Maar 1 juni is het dan echt... Ja, ik, heb nog, ik ben nog een, een hoog hoogleraar. Ja, je hoogleraar uh, politicologie op een moment dat het politieke klimaat... net zo verander, veranderlijk en grillig is als op dit moment. Ja. Dit moet een merrebois zijn voor een hoogleraar uh, van jouw soort. En nu neem je afscheid. Is dat niet verschrikkelijk moeilijk? Nou, dat, nee, dat vind ik niet. En dat komt om, omdat ik het geluk heb gehad de laatste nou, 15, 20 jaar eigenlijk wel. Maar om, om te, te mogen werken in een, in een gezelschap van mensen... die, uh, die, die veel gezamenlijk onderzoek gedaan mm -hmm. heeft. En, en die je ook met enig recht wel de Amsterdamse school mag noemen. En um, ja, die zet het werk wat ik gedaan heb gewoon voort... Ja, dus, uh, maar ik kan me voorstellen dat je handen jeuken. Want er is zoveel mm, aan de hand. Of, of, nou ja, of morgen, er niet? Morgen ga, ik, morgen ga ik mijn plan voor Nederland ontvouwen in de Bali. En daar heb ik in Sietjes aan gewerkt. Aan, bovenop een rots. En... Uh, je plan voor Nederland? Mijn plan voor Nederland. Dat klinkt nogal megalomaan. Nou ja, dat is mijn schuld niet. Dat is namelijk um, het, het, dat is het... Ik zie, het, het, het heeft format, de voorbeeld ook gehaald. Toch? Ja. De, de, de Volkskrant die, uh, organiseert dat samen met de Bali. Nee, het is, niet mijn, het is mijn idee voor Nederland. Nou, en mijn idee is nu toch wel dat, um, dat, je, dat alles stormvast... Gezet moet worden. Je hoort het dat ik toch dat ja, die zeeman. Ja, die zeeman, jou die erboven. komt weer boven. Dus niet haringen, maar echt, uh, echt zware ja, touwen met knoopjes. Het, is, het wordt natuurlijk ongelooflijk turbulent de komende tien jaar. We hebben het over politiek, economisch, alles? Alles, eigenlijk? alles, ja, ja, ja, ja. Want kijk, je, je, ah, dit zijn de eerste verkiezingen mm -hmm. uh, sinds um, de, de oprichting van de Europese gemeenschap voor kolen en staal mm -hmm. in 1953... die echt over Europa gaan. En, um, en je moet je voorstellen, twintig jaar geleden... schreef een collega van mij, professor Oerleman... één Partijstaat Nederland. En toen riep hij de crisis uit. En wat was de crisis? Dat er wel eens verschillende partijen waren. Maar die hadden allemaal hetzelfde standpunt. Dus er viel eigenlijk niks te kiezen. Het dus was echt... Henry Ford, you can choose any color you want as long as it is black. Mm -hmm. En nu is dat natuurlijk niet meer het geval. Oh, okay. Nu is dat niet meer het geval. Want je kan zowel voor als tegen Europa zijn. Ja. Je kan zowel voor als tegen migranten zijn. Um, je kan zowel voor als tegen de welvaartsstaat zijn. We kunnen nu een, een, kiezen uit een keur van partijen. Wat is er nou precies gebeurd? Kun jij mij dat uitleggen? Dat Europa opeens een onderwerp is waar we het wel degelijk de hele tijd over moeten hebben. Terwijl wij toch tot een paar jaar geleden echt absoluut... Het was een non-onderwerp. Ja. Er werden shows uh, en, en programma's over gemaakt op de televisie. Daar keek helemaal geen hond naar, want niemand was geïnteresseerd in Europa. Nee, nou ja, dat, dat kwam omdat tot, tot, zeg maar, het verdrag van Maastricht Europa natuurlijk een, eigenlijk een, uh, een, een gemeenschappelijke markt was. En een, een typisch technocratisch project. Uh, waar alleen de economisch geïnteresseerden uh, in geïnteresseerd. Ja, en we uh, beleefden toen een tijd van vooruitgang. Nog ook steeds, dat, economisch. ook dat. Maar goed, ook in 1973 met die oliecrisis... toen is Europa ook nooit een, dis een discussiepunt nee. geweest. Maar uh, je, volgens mij uh, is het vrij simpel. Uh, als je één munt hebt... dan moet je ook één gemeenschappelijke monetaire politiek hebben. Mm -hmm. En bij implicatie, als de storm opsteekt, dus ook één... Uh, begroting in fiscale politiek en begrotingspolitiek. Dus die die die economische integratie die leidt onvermijdelijk tot politieke integratie. En die politieke integratie maakt natuurlijk... dat er nu discussie ontstaat over waar, wat we, hoe ver we willen gaan met de Europese... Ja, bij wie en, we uh, willen horen en bij, bij wie Bij wie we willen niet. horen en, wat, en of we die Grieken nu wel of niet willen betalen. Ja. En, uh, en of het niet andersom is dat de Grieken ons betalen. En, en wij hebben altijd gevoetbald... Uh, met Spanje. Ja. En onze beste voetballers werden opgekocht... door Barcelona en Real Madrid. Ja, en nu blijkt dat, die, dat ja. die, twee, of die, die, die, die clubs... die hebben nu 3 miljard schuld. En dat moeten wij nou weer aanzuiveren, schijnt het. Dus mensen denken, ja, wij, begrijp ik het nu goed. Dan hebben die Spanjaarden onze voetballers gekocht... Met, met, ongedekte, met, van ons, checks, van met ons. ongedekte checks die wij nu moeten uh, uh, ondersteunen. Wat mij meteen brengt op een onderwerp wat de afgelopen 24 uur weer hyperactueel is. En wat naadloos aansluit bij jou. Omdat jij de biograaf van hem bent. Weliswaar niet door hem uitgekozen, de biograaf. Maar toch bent, je hebt een boek over hem geschreven. PVV-leider Geert Wilders. Een prachtig boek. Een prachtige prachtig boek, boek. Helemaal niet controversieel. Maar in ieder geval wel bijzonder... omdat je uh, het onderwerp van je biografie, Geert Wilders... niet zelf hebt gesproken. Nee, Hij stond geheel buiten dat de biografie. Is ook zo. Maar weet je dat er ook wel biografen zijn van Napoleon... Absoluut. die ook nooit met Napoleon gesproken hebben? Nee, ik weet hebben. het, maar dat was meestal dan wel na de dood. Ja, maar denk je dat nou, dat nou echt veel uitmaakt? Of, ik weet het niet. Of, nou ja, dat... ik, ik durf te wedden dat je het wel geprobeerd hebt. Ik heb hem een brief geschreven. En toen hij daar niet op reageerde, ben ik ermee opgehouden onder het motto... Van de puppycursus, je moet nooit achter de hond aanlopen. De hond komt vanzelf al naar je toe? Dat is het idee. Ja, En is de hond al naar je toe Nog gekomen? Nog niet, maar ik heb geduld. Ja, nou, hij kan elk moment misschien <laughs> Kom, komen. Ja. Uh, hij heeft in ieder geval de schijnwerpers weer op zich. En daar schreef de Volkskrant vanochtend een stuk over. Mm. Uh, uh, hij heeft zich weer gericht op, uh, door protesten binnen en buiten het parlement... tegen het EU-noodfonds. En campagnevoeren zit hem in het bloed. En ja. bij aanvang van het debat gisteren over het EU-noodfonds... waar we het net eigenlijk al over hadden... Uh, was Geert Wilders gisteren die weer een stunt liet zien... hoewel die in principe niets te zoeken had in het debat... want fractiegenoot Tony van Dijk voerde het woord over dit onderwerp... kwam Wilders als fractievoorzitter onverwachts opdagen... om een hoofdelijke stemming aan te vragen om het debat uit te stellen. Later deed hij dat kunstje nog een keer. Tweede Kamerleden uh, ha moesten hals over kop weer terug in de ja, auto... Ja, waarmee ja. ze in de file stonden op weg naar het rustige ja. huis... om te zorgen dat er genoeg stemmen waren. Anders had hij zijn zin ook nog gekregen. Ja. Yeah. Hier, herken jij hier in de oude Wilders? Want dat beweert de Volkskrant. Nou ja, dit, dit is oude... Wilders ja. puur zang. Um, luister, die Wilders is natuurlijk um, een parlementariër op en top. En um, een van de laatste keren dat hij zoiets gedaan heeft in de, binnen de VVD... dat ging over um, het al of niet verplicht advies van de SER aan de regering. Dus de, vroeger moest de regering... Aan een sterfadviesvrager. Ja. En op een gegeven moment waren er een paar PVDA's met vakantie. Of weg in ieder geval. En dat zagen ze. En toen heeft de VVD onder leiding van Wilders toen... Uh, hoofdelijke stemming aangevraagd over deze kwestie. Dat hebben ze gewonnen. Hij kent alle regeltjes en hij speelt ja. ermee. Ja. Hij heeft ook gezegd in een reactie... Uh, bij het uh, tv-programma gisteren dat de PVV de komende tijd wel meer... met ludieke en originele plannen en acties zal komen. Ja, ja. Is hij weer, uh, is weer uh, terug? Want we dachten even dat hij dat heel even uit het veld geslagen was... Uh, Geert Wilders, maar misschien een nou, totale ja, arrogante maar je misvatting. Moet, je moet het ook weer niet overdrijven. Kijk, voor, bij elke partij die... In die van de reg van regeringspartij, oppositiepartij wordt. zie je dat het vuurwerk toeneemt. He, een partij die in de en hij zat in de regering. Mm. hij was natuurlijk eigenlijk gewoon een regeringspartij. alleen dan al zonder ministers. En daardoor moest hij zich een beetje gedijst houden. Ja, ingekapseld heette dat vroeger. Ja, en nu is hij weer vrij om. uit van beide heupen te schieten. Maar daar is hij beter in, of niet? Mm. Hoe, hoe kijk jij daar naar? Nou ja, maar ik vond hem als. Uh, ik vond hem als. Uh, Gedoogleider ook goed. Omdat hij veel gedaan kreeg. Hij kreeg veel gedaan. En dat heeft hij toch grotendeels van Bolkestein afgekeken. Hè? Bolkestein was natuurlijk ook zo. Die, die zat, de VVD zat in de, in de regering. En Bolkestein deed soms net alsof hij van de oppositie was. En dat vond men allemaal heel vreemd. En nee, maar die Bolkestein was natuurlijk een ijskonijn. Die gaf daar niks om. En, en, en, en, en Wilders is natuurlijk opgeleid door Bolkestein. Maar Bolkestein heeft nog de de vermomming van een deftige meneer. Ja, en... maar dat maakt niet uit. Het gaat erom, um, laat ik zeggen, hoe speel je het spel... En of je nou deftig bent of niet, dat maakt er allemaal niet zo erg veel uit. Is dat niet zo? Nee. Nou ja, toen toen, toen dat... Bolkestein kwam, toen zei iedereen... dat wordt niks met die Bolkestein, want hij hakkelt... en uh, hij spreekt met een aardappel in zijn keel... en hij gaat alleen maar naar die, die, die, die theatertjes in het Nes. En, en Experimenteel wilde, en, theater. En, en, ja, en ja. die man wil nu een volkspartij leiden. Nou, geen sprake van. Maar dan blijkt dus dat mensen... Uh, toch aangetrokken worden door de standpunten die iemand inneemt. Okay. Dat, is, dat is cruciaal. Laten, de Laten we er dan nog een paar uh, onder de loep nemen. Diederik Samson van de PvdA, die heeft gezegd vandaag dat hij de volgende minister-president van Nederland wil worden. En dat hij het vooral inzet op een linkse coalitie met de SP. Want dat ziet hij als een prima regeringspartner. Ik vond het trouwens wel een grappig bericht. Omdat de SP groter is in de ja. prognose dan de PvdA. Is dit dan een soort kunnen we dit zien als een soort samson bluff of, of is dit sterk? Of... Nou, Want kijk, eigenlijk doet hij hetzelfde als wat jo Job Cohen ook deed. Hè? Die wilde het ook op een akkoord gooien met de SP. Met de SP. En toen kijk, zei iedereen, van een slap hoer. Ja, maar je moet je realiseren dat het, het uh, bij de, voor de Partij van de Arbeid... van levensbelang is om weer in evenwicht met de SP te komen... en groter te worden van de, dan de SP. Dat, dat is er altijd gelukt doordat um, de mensen dachten... Dan, ja, ik ben het misschien wel meer met de SP eens. Maar als ik op de PvdA stem... dan weet ik in ieder geval zeker... dat, dat ik invloed uitoefen. Want die komt waarschijnlijk in de regering. En, en de SP de linkerkant komt niet in, in de regering. Ja. En wat, nu het, wat natuurlijk het horrorscenario is... van de Partij van de Arbeid... Hm. is dat de SP eventueel in de regering gaat zitten... met, met uitsluiting van de Partij van de Arbeid. Dat ze gewoon zeggen... nou. We hebben jullie eigenlijk niet nodig. Jullie zijn te klein. En, de SP van de A van middenpartij, splinterpartij ja, geworden. En SP is dan. Dus wat, wat Samson doet, en dat kan ook haast niet anders. Is dat hij natuurlijk de, de oppositierol opzoekt. En ook toch al aangeeft dat hij met de SP gaat proberen uh, een regering te vormen. Dan hoopt hij dat de mensen gaan denken: van nou ja, dan is er toch meer kans dat de Partij van de Arbeid in de regering komt dan de SP. Dus laten we dan maar uh, op de Partij van de Arbeid stemmen. En dan kan altijd nog op het laatste moment... Uh, Sam zal zeggen, nou, ik heb, tot, ik heb alles geprobeerd om Roemer binnenboord te houden. Maar hij wou en hij zou overboord. Ja. Dus ja. Als je ze optelt, komen ze nog steeds niet aan de 76 zetels die nodig zijn. Misschien zouden ze dan ook nog... Uh, SP en PvdA, nee. tenminste in de prognose van dit moment, ze zouden bijvoorbeeld ook een beroep kunnen doen op GroenLinks, dat is uh, jouw partij, ja. daar kom je altijd heel openlijk voor uit, dus ja. dat mag ik je ook ja, gewoon nee, zeggen, daar schaam zeker, je je niet voor. Ik, maar, je bent zelfs lid. Ik ben zelfs lid, ik zit ja. in de gemeenteraad. Nou ja, ongelooflijk. Uh, hoe gaat het nou eigenlijk met jouw GroenLinks op dit moment, want ik heb toch wel het idee dat ze een aardige knauw hebben gekregen door dat Dibi uh, uh, voorval van de afgelopen week. Ja, ja, nou ja... Hoe gaat het met GroenLinks? Het was in... In, in, uh, in beperkte kring wel bekend... Oh. dat het in die fractie van GroenLinks... niet goed liep. Dus dat, dat, en dat heb je vaak... als er een sterke leider geweest is... En, en je kan veel van Femke Halsma zeggen... maar niet dat zij geen sterke leider was... dat uh, als die dan wegvalt... dan... Ja, is er eigenlijk geen, geen leiding meer in het kippenhok. En Sap, die uh, bewonder ik zeer. Die vind ik eigenlijk beter dan Halsema. Inhoudelijk bedoel je? Inhoudelijk, ja. Want die is natuurlijk een, een, een financieel-economisch wonder, die Sap. Maar die heeft natuurlijk niet het gezag... en de, en de uitstraling van Halsema. En, de, en ook niet de arrogantie van Halsema. En, en die... En dan gaan mensen morrelen. Ja, aan, en dan valt de dat uit elkaar. En, en, en dan zie je dus bij GroenLinks... wat je bij eigenlijk alle partijen wel een beetje ziet. Namelijk dat het individualisme hoogtij viert. Hè? Dus de, de slogan van Jacob Stel van, van S. Samen voor ons eigen. Dat, dat is natuurlijk ook in alle de fracties. De tegenpartij dan. is dat, hè? Ja. ja. En dat is, begrijp je. En, en wat in een normaal functionerende club... is het natuurlijk ondenkbaar... Dat, dat iemand zich plotseling uh, tegenkandidaat stelt... zonder dat, dat Sap dat weet. En dan ook nog dat hij aanvankelijk gepro dat geprobeerd wordt om om, dat, om, om om tegen te houden. Ja, en dat vind ik toch wel een interessant aspect eraan. Ik bedoel, je hebt zelf heb je, je roots in de communistische partij... dus je weet hoe er, uh, hoe er met partijdiscipline omgegaan wordt, neem ik aan. Je ja. hebt al lang genoeg gezeten om ja. daar alle kanten van te kennen... En dan ben ik toch verbaasd dat het op die manier opgelost wordt of, of, of behandeld wordt, maar ook in de publiciteit komt. Want dan wordt er gewoon ja, dat gelekt, vanuit, wordt vanuit, gelekt vanuit Wordt gelekt natuurlijk. Ja, maar vanuit GroenLinks zelf, hoe dom ja. kun je zijn? Ja, hoe dom kun je zijn? Dat zijn allemaal mensen die het niet met elkaar eens zijn, dus die, uh, maar dan wordt er gelekt, ja. Ben jij, ook ga, ben jij ook in de gemeenteraad gaan zitten lekker toen. Uh... Of, of nee, mee? maar wij zijn het altijd eens uh, in, die, in die gemeenteraad. <laughs> Hoeveel nee, we, mensen Met z'n tweeën doen oh, we dat. Ja, ja. Een hele Zo, goede verhouding. Prima, ja. ja, een hele goede verhouding. Ja. Ja. Uh, nee, we hebben een hele goede verhouding. Maar als die er niet is, dan krijg je dit. En, um, en ja, wat, wat je van Dibi kan zeggen... dat, dat Weet ik eigenlijk niet. Het is een beetje een ondoorgrondelijke... Ondo hij woont viechte. nog bij zijn ouders of bij zijn moeder thuis. Dat vind ik dus leuk om te weten. Vind jij weer dat dingen? Ja, om te weten. Ja, kijk, er zijn, er zijn, je zou kunnen zeggen, waarom heeft hij het nu gedaan? Ja, strikt genomen zijn er twee... Zo, zie ik twee theorieën. De ene is dat hij dat gewoon, gewoon een bord voor zijn kop heeft... en, en, gewoon, uh, en, en niet in termen denkt van... een uh, uh, hierarchische verhouding of een team... En de andere mogelijkheid is natuurlijk een beetje een, uh, een, een, uh, een agententheorie. Maar is dat, dat, er, dat hij vernomen heeft dat er, dat er krachten bezig waren om hem op een lage plaats te zetten? Dat kan natuurlijk ook. Ja. En Dat hij, dat toen, dacht, verkiesbaar, dat hij, dat hij toen dacht: van ja, als ik moet vechten vanuit, uh, vanuit plaats 8, uh, dan ben ik te laat. Dus als, als er mensen zijn die erover nadenken om mij lager op de lijst te zetten... dan zal ik een stap voor zijn. En dan, dan opteer ik gewoon voor nummer één. Nou, dan is het een buitengewoon slimme strategie. Als, als, als dat zo is, is het een dan buitengewoon Dan moet hij een hogere steen. plek krijgen sowieso. Ja, ja, dat krijgt hij dan sowieso. Ja, maar hij nee, krijgt sowieso de, een hogere plek. We doen er misschien wat lacherig over, of ik althans. Maar het is eigenlijk gewoon schade, toch? Aan de partij jij met hart en Ja, het is heel veel schade. Maar, maar ja, kijk, iedere partij heeft dat wel eens. En... Uh, de, de GroenLinks heeft natuurlijk la, lange tijd zo'n goede pers gehad. Mis jij Femke Halsema, wat dat betreft? Uh, nee. Nee. Oh, ik, ik vond het wel goed, maar... Nee, ik ben... Nee. Vond... Vind je <laughs> nee, het goed uh, dat er nu een wat linksre koers is? Ja, heeft. ik vind, dat vind die sap wel goed. Ik vond die... Uh, die Femke was toch eigenlijk meer een, uh, een toneelspelster? Begrijp je, die... Uh, die, die Terwijl die, die sap echt een politica is, vind ik. Wat bedoel je dan met toneelspeelsters? Ze was toch gewoon eigenlijk heel goed in de publiciteit? Bedoel je dat Ja, wel dat. Ze was goed in de publiciteit. Maar, maar het is toch... Kijk, die, die sap is er toch ingeslaagd om, om in een coalitie te komen. Femke nooit. Die Koenders. Uh... Ja, die beweging. <laughs> ja. Ja, ja, ja, dat is het toch maar gelukt. Moet daar maar mooi in zitten, ja. Dat is het toch maar gelukt. En dat was wel... Uh, het streven. Dus daar kan je op zichzelf tegen zijn. Maar als je van mening bent dat, dat de partij... vrijwel vrij in de hele breedte zegt... we moeten toch eens een keer... regeringsverantwoordelijkheid krijgen... dan, dan kan je sap niet anders dan... Uh, complimenteren. Laten we het over je boek gaan hebben. Eigenlijk hebben we het ja. natuurlijk op een bepaalde manier al over je boek, want je boek heet Help de Elite verdwijnt. Ja. Trouwens, luisteraars, u kunt reageren op dit, uh, deze uitzending via het gastenboek van onze website radiokunststof.nl. Kom dan met uw vragen voor mij Vennema. dit Venema. Ja. Hij trekt zich binnenkort terug in een tuinhuisje om aan een roman te gaan schrijven, waarin dan ook nog zijn moeder voorkomt. Dus ik zou zeggen kom nu met is, die vragen. Een, is onbegrijpelijk. is ja. ja. ja. want, want straks kan dat niet meer. Het kan ook via twitter.com, Radio Kunststof. Meindend Venema, is mijn gast. Hij is bijna in Meritus hoogleraar, dus gewoon nu nog hoogleraar politieke theorie aan de Universiteit van Amsterdam. Hij nam afscheid met een boek getiteld Help. De Elite verdwijnt. En dat was ook de afscheidsreden van Venema. De democratisering van de samenleving heeft ervoor, gezegd, ervoor gezorgd dat het oud geld geen leiding meer geeft en het nieuwe geld niet kan of niet wil leiden. De oude elites verloren hun draagvlak in de revolutie... die mensen als Pim Fortuyn en Geert Wilders ontketend hebben. Maar de nieuwe elite heeft zich eigenlijk nog niet aangeduwd. Een nieuwe moraal is nog niet ontwikkeld. Kortom, eigenlijk is het een beetje een vacuüm waarin wij ons nu bevinden... is de stelling van jouw Meijnde toch? Ja, ja en, dat, en, dat, en dan moet je je voorstellen dat in dat vacuüm... nu dus die, die, die Europese Unie... In zijn voegen kraakt. Ja, en de verkiezingen dus, eraan komen. Dus... En de verkiezingen, nou ja, maar die, dat is niet erg op zichzelf, dat is wel gunstig, want die gaan dan ook ergens over. Mm. Um, maar uh, de, ja, de politieke elite, die is er nog helemaal niet klaar voor om de mensen uh, uh, precies te vertellen wat er nu aan de hand is. Je eindigt je boek niet somber, zelfs wel licht hoopvol gestemd. Daar komen we straks ja. uit. Maar laten we eens beginnen bij het begin. Hoe zag dat politieke klimaat eruit uh, 40 jaar geleden, toen jij met dit bijltje begon te hakken? Nou ja, toen, toen bestond. Uh, toen had je nog twee dingen. De oude aristocratie bestond nog. Uh, in, in, 19, in, die, in 1962 was nog, was nog 50% van de. Van de commissarissen en directeuren van, van grote bedrijven, was of van Adel of kwam uit de familie. Ja, oud geld. Uh, dus dat, dat oude geld was nog. Uh, dat, er, dat was nog in volle, volle omvang aanwezig. En, uh, en de verzuiling bestond nog. Ik, ja, ik, ik was net, net oud genoeg om Nieuw-Links nog mee te maken. Je bent vlak na de oorlog geboren. Ja, 46. Dus uh, ik ben gaan studeren in uh, 65. Toen had ik al een, een, een tijdje gevaren. Dus ik had wel wat ervaring. W uh, en uh, toen begon dus uh, Provo. En uh, toen begon Nieuw-Links met zijn vergaderingen in Utrecht op de... Op de oude gracht. Jij was lid van het koor. Ik was lid van het koor, maar ik was ook lid van de studentenvakbeweging. Ja, jij, hebt eigenlijk, jij noemt jezelf ergens observator. Alsof je altijd ja. maar aan die zijkant stond. Maar ondertussen was je wel overal lid van. Ja, ik was overal wel lid van, ja. Ja, waarom was dat dan eigenlijk? Want je nam dus niet heel veel afstand. Nou, als je dat, dat kan je niet zeggen. Ik, ik was wel lid, maar dan nam ik wel afstand. Ik heb, een, Binnen een dat lidmaatschap. Om een voorbeeld te noemen. Ik, was dus, ik zat in de redactie van het koorblad... en wij hebben toen op een gegeven moment um, een nummer gemaakt... Met, over de hele breedte, laatste nummer... waarin wij uh, zeiden dat we, dat we het koorblad ophieven... en dat we ook ons lidmaatschap opzeiden... en dat we iedereen aanspoorden datzelfde te doen... omdat het koor zichzelf volkomen overleefd had. Ja. Dus uh, ik, ik was wel lid, maar toch altijd wel kritisch lid. Dat was ook bij de CPN zo. Daar ben je en, uh, heel lang lid van geweest, van 1971 tot ja. 1989. Dan kan je niet meer zeggen van dat het jeugdige overmoed was... of foutje bedankt. Je was daar echt betrokken lid van, denk ik. Nou, het, het is toch iets anders. Wij hebben namelijk in, uh, na 1977, met een aantal mensen, vooral studenten... hebben wij strijd gevoerd om, om die partij minder stalinistisch te maken... en democratischer... En, uh, en dat hebben we gewonnen. Uh -huh. en, tegen de partijdiscipline bedoel ja, je? Ja, tegen de partijdiscipline. Uh -huh. en, toen werd het dus er, en toen ontdekte ik langzaam maar zeker dat een, een democratisch communisme een contradictie in terminus is. Dat dat niet samengaat? Nee. nee. Maar dat, dacht, dat, dat hadden wij niet in de gaten. Wij dachten: het communisme is goed, het Stalinisme is fout. Als we nu dat Stalinisme. Uh, vernietigen, dan uh, ja, dan hebben we de, de best of both worlds. Maar toen bleek dus dat, dat uh, ja, die, die communistische partij gewoon een soort uh, linkse PvdA was geworden. Um, een bureaucratisch geheel met allemaal baantjesjagers. En uh, maar toen dacht ik ook, nu ga ik niet bedanken. Ik, ik ben niet eerst acht jaar lid van een stalinistische partij. En dan, als die pa partij besluit om democratisch te worden... dan zeg ik ja, ik maar dan, jij dan eruit. Vind, vind ik het niet leuk Maar daar komen meer. wij zo op terug. Er is verkeersinformatie. ANWB ah, verkeersinformatie op de A4 richting Amsterdam. Er is een ongeluk gebeurd. Tussen Schiphol en het knoppen: de Nieuwe Meer staat vier kilometer. Twee rijstroken zijn er dicht. NTR brengt cultuur. Speciaal voor iedereen. Ik ben in gesprek met uh, hoogleraar politicologie Meindert Venner... maar hij uh, neemt binnenkort afscheid van de Universiteit van Amsterdam. Dat doet hij met een knal, want daar houdt hij van. Help, de elite verdwijnt. Een ongelooflijk uh, lezenswaardig boek... omdat er heel veel staat in staat over deze tijd. Over het politieke klimaat waarin wij ons nu bevinden... waarin eigenlijk ontzettend veel gebeurt en ook gebeurd is. En dat hele voorland daarvan, dat, dat beschrijf jij zeer helder... en ook prikkelend. We zitten nu eigenlijk even in jouw persoonlijk politieke leven... namelijk je, ja. je, je jaren bij de stalinistisch-communistische CPN... En, en de omslag. Wij spraken met Elsbeth Etty... Zij was natuurlijk... Echt waar? Ook, ja, daar hebben we mee gesproken. Zij was Zo. lid van de CPN. En uh, zij zegt ook... Ik ben eigenlijk door, door uh, mijn het Venema lid geworden van de CPN. Want we waren in de grond bij een avond over Vietnam. En toen riep Venema uit om... Uh, Piet Dankert van de PvdA... Uh, PV die had zijn steun uitgesproken voor, uh, voor de rol van Amerika in Vietnam. Om, uh, om dat te, te ondermijnen en het lidmaatschap allemaal op te zeggen. En dat hebben wij allemaal mass gedaan. En we zijn allemaal voor de CPN geworden. We, weet je dit nog? Want je... Ja, ja, ja, ik heb toen het mijn, mijn lidmaatschap van de Partij van de Arbeid opgezegd. Ja, en met jouw velen. Je hebt opgeroepen tot opzeggen. Ik, ik, het was een, was een beetje een knal, ja. Het was een beetje een actie. Maar ik was, het was niet met voorbedachte raden. Het was een, eigenlijk een, een setup up uh, van Constant Vecht... de toenmalige ja. voorzitter van de ASFA, die was al van de CPN. Studentenvereniging. Ja, hm. en, die had, en die had toen bedacht, laten we Piet laten we, laten we Dankert en meijndert Venema tegenover elkaar zetten... want die zijn allebei van de Partij van de Arbeid. Dat is vuurwerk, begrijp je dat? Dat was eigenlijk stoken in een andermans partij natuurlijk. Ja, maar, maar. daar ben je volgens mij best wel goed in gebleken. Ja. Um, wat ik altijd mis, zegt Elsbeth Etty tegen ons... in het verhaal van Mijn dit Venema, is dat hij in 77 zeker niet tot de dissidenten... en vernieuwers van de CPN heeft gehoord. Dat waren Gijs Schreuders, dat is haar man uh, trouwens ook... Ja. en zij zelf. Ik kwam uh, hem niet tegen... in in het verzet tegen de partijlijn. En ik ben wel verbaasd dat hij dan veel later... wel in het verzet ging. Dat is een beetje vergelijkbaar met... dat je na de oorlog in het verzet ja. gaat. Mijne, het schroomt niet om mensen zoals ik... enorme Stalinisten te noemen... Ja. en dan houdt hij zichzelf wel merkwaardig buiten schot. Dat ligt ze. Oh, dit is wel zij op... ligt dat, ze, dat ja? ze rood ziet. Ja. Omdat Jij wint namelijk... je ook op, zie ik. Ja, ik vind dat zo... Ja, maar goed, daarom ja. zeg ik... zij heeft helemaal geen moraal, die, uh, die Etty. Want zij weet heel goed... Zowel dat ik in 85 al lang voor, voor al die boeken over uh, de man die faalde en zo... dat, ze, dat ik toen een, uh, een groot stuk heb geschreven onder de titel... Het einde van het communisme, allemaal uitstappen. Mm. En zij weten ook dat ik, uh, dat ik um, een actie geleid heb... Uh, tegen een royement van uh, het echtpaar Ebels in Groningen. Toen zij nog gewoon uh, uh, volop met de leiding... Die zaak ken idee. ik niet. Nou ja, er was, er was, e e e was een echtpaar. Ebels en die, de vrouw van Ebels, uh, uh, Vera, die kwam uit Tsjechoslowakije. En zij hadden een, um, een rapport vertaald. uit de Praagse lente. Waaruit bleek hoe, hoe erg die Stalinistische partij was. Mm. En toen werd, het, werd dat echtpaar door vreemde meisjes in Groningen geroeid. Oh ja. En toen heb, heb ik met, met, met een, dri viertal, een drietal anderen. Heb ik een actie op touw gezet om op tegen de dat royement. Kortom, jij zegt de... eigenlijk. Jouw, het is, jouw, gewoon gelogen. Jouw het is, is gewoon gelogen. Je hebt je wel verzet tegen de partijdiscipline. Is, het, is echt, het is echt gelogen. Ja, nou, misschien stuurt Elzabeth etty dan tijdens deze uitzending nog even een mailtje. Dan kunnen we dat nog even voorleggen. Uh, hoe dan ook, uh, het geeft wel een beetje aan. Uh, jij zat altijd wel op, op de plek waar, waar, waar de brand was, waar iets gebeurde. Uh, ja. Later ook uh, binnen binnen het academische uh, wereldje. Uh, heb je ook meegewerkt aan revoluties. Uh, wat, wat is het dat jou zo trok aan die positie eigenlijk? Of trekt misschien zelfs wel? Ja, ik ben, ik ben natuurlijk radicaal van, van, van karakter. Ja? Ja. Waar komt dat vandaan? Nou, ik denk, ik denk van mijn moeder. <laughs> Daar begonnen we mee, hè? Ja, dat zijn, ik houden er niet over zijn... beginnen, maar nu doe je het zelf. <laughs> ja, ik dacht het al, hè? Nee, er was ik ben iets een, in mij. Ben een, ik ben een radicaal en. Uh, en. En. En, en de, dus heb ik de neiging om. Uh, ja, om. Om vergaande standpunten in te nemen. Die dan door anderen weer besteden worden. En dan heb ik. Dan krijg je dus gemakkelijk ruzie en dat valt dan weer op. En uh, zit dat je dwars dat je dan ruzie krijgt? Of is dat iets wat je er gewoon. Waar je zelfs misschien nou, wel dol op bent, of, of nee, er ik ben gewoon bijneemt. Bij nee, nee, nee, nee, nee. Zo, Zo'n broeien met Elspeth, dat vind ik eigenlijk heel vervelend. Maar goed. Want die, is is een, ja, die, is al, die is al langer daar. Ja, die Oh, heel jullie lang. bestrijden elkaar al heel lang. Oké. Okay. Het, het valt mij altijd op dat die oude communisten. die, zijn, die, die meten elkaar ook wel. Die, die nemen elkaar wel de maat ook. Jullie zijn zo streng voor elkaar. Is dat ook zo? Mijn indruk? Klopt mijn indruk? Uh, nou, dat vind ik wel meevallen, want, want heel, heel veel mensen, die, die neem ik niet te maat, zo ik maar zeggen. Maar die Aswet Etty vind ik wel heel erg, ja. Ben jij nou door de jaren heen eigenlijk milder geworden in je, in je ja, dat, politieke houding? Ja, <tast> dat vind ik wel, ja. ja ik, ben wel, ik ben zowel conservatiever als milder geworden. Want vertel eens, hoe is jouw politieke. Hoe, hoe heb jij je ontwikkeld in, op dat gebied dan? Nou ja, ik ben een beetje met GroenLinks meegegaan. Dus, dus alles wat, wat. De ontwikkeling van GroenLinks. die uh, heb ik heel goed kunnen volgen. Dat, dat is mijn ontwikkeling ook geweest. Niet dat ik daar zo actief in was. Ik ben nooit actief geweest eigenlijk in GroenLinks. Uh, uh, maar. Uh, ik, ik ben wel liberaler geworden. Dus ik ben. Ik ben en toen ik lid was van de CPN, was ik natuurlijk niet zo liberaal. Dat was ik ook tegen. tegen. En beschouw je dat als, als, als jeugdzonde of als foutje? Bedankt. Hoe, hoe kijk je daarop terug op die, op die jaren? Nou, ik, ik, ja, ik vind dat wel, wel, uh, wel uh, een, een jeugdzonde. Ja. Het, ik heb er heel veel last van, lang heel lang veel last van gehad. Omdat je op een gegeven moment realiseert dat je dat je lid geweest bent van een, van een internationale beweging van massamoordenaars. En op welke manier had je daar last van? Nou ja, dat je, dus, dus zowel moreel, dat je denkt... Ik, ja, dat is toch... Ik, ben, ik, ik, ik kan mezelf niet meer vertrouwen. Ik heb, je moet niet op mijn oordeel vertrouwen, want daar heb ik, ik heb me al een keer ernstig vergist. Als ook dat je een, een, een deel van je leven een deel van je leven gewoon weggegooid heb, eigenlijk. Nou, is, nou blijkt dat achteraf niet het geval van al die ervaringen... in de communistische partij. Die, die waren natuurlijk niet allemaal vervelend. Zeker niet. En bovendien ook heel leerzaam. Maar toch heb ik wel een langdurige midlifecrisis gehad... Die, die voor een deel van politieke aard was. En, en, en je nam jezelf dus echt dingen kwalijk ook, hmm. begrijp ik. Ja, ja, ja. Want hoe kan het zijn dat, dat je zo lang... Uh, bleef dan al die informatie die er toch ook was over, over het communisme en stalinisme... bleef dat dan eigenlijk weg uh, van jouw bord? Ging dat nou helemaal aan je voorbij? Want je zat toch over, tot, over je oren in, in, in, in het politieke leven? Nee, dat niet hoor, want ze vertrouwden mij bij de CPN ook niet. Dus ik was, ik begrijp je, ik was, ik was niet... Ik mocht eigenlijk niet meedoen bij de CPN. Maar uh, het was wel zo dat die CPN natuurlijk zich had losgemaakt van de Sovjet-Unie. Dus het was makkelijk voor, voor links-intellectuelen... om te zeggen, nou ja, wat er in de Sovjet-Unie gebeurt, daar hebben wij afstand van genomen. Dus uh, daar hebben we ook geen verantwoordelijkheid voor. Hmm. Uh, maar tegelijkertijd uh, is er een tijd geweest... Uh, namelijk in de tijd dat... dat als we net die adjunct hoofdrecteur van de. Van de waarheid van de was. Waarheid was mm -hmm. Dat wij eigenlijk alleen nog maar contact hadden met Noord-Korea. En dat wij Kim Il-sung eigenlijk wel een hele Toffe verstandige en vooruitstrevende leider vonden. En dan denk je achteraf, ja, hoe kan je het. Begrijp je dat je, dat je toen niet gezegd hebt, ik ben, ik ben, dit, is een, dit is geen politieke partij, dit is een gekhuis? En heb je voor jezelf een verklaring kunnen vinden... van waarom je daar dan toch in mee bent? Nou? Ja, je sluit, af, je sluit je af van informatie toch, hè? Want eigenlijk gaat dit boek wat je nu schrijft... ook over het afsluiten van informatie. Jij sluit een heel groot deel van Nederland... nee, een, je verwijt eigenlijk een heel groot deel van Nederland... of die wijst je erop dat ze zich afgesloten hebben... voor informatie die wel degelijk ter zake was. Dat ja. het begint ja. met je verhaal over Hans-Jan Maat... Ja die, in, Mooi negen, vrouw, hè? die met negen, in 1984 met zijn ja. Centrum uh, Democraten... Hè, bijna 10% van de stemmen bijvoorbeeld in Almere kreeg. Uh, de, hè, die, die, wiens secretaresse, later zijn vrouw, een been verloor... omdat ze door een activistische uh, groepering is aangevallen... vanwege de denkbeelden. Ja, Jan Maat die ook een proces aan zijn broek kreeg. Been? Meer dan 300. Maar he, totaal doodgezwegen werd ook door het, door het journaaien in Nederland uh, volkomen genegeerd. Uh, enzovoort, enzovoort. J jij beschrijft een lijn vanaf Jan Maat, Jan Maat ja. ik, tot Jan Wilders, Maat. ja, uh, tot, tot Wilders nu. En eigenlijk zeg jij dan van de linkse groegemeente, de elite, hè, want dat ja. is dan ongeveer hetzelfde ja. in jouw verhaal, heeft informatie jaar in jaar uit genegeerd. Om welke informatie gaat het eigenlijk wat jou betreft het meest? Nou, um, informatie genegeerd. Zij hebben, ze, men wist wel dat, dat er bepaalde opvattingen leefden in, onder de bevolking. Maar men vond dat dat geen legitieme opvattingen waren. En dat fatsoenlijke politici die opvattingen negeerden. Mm -hmm. dus, dus dat is een wat andere vorm van afsluiten van informatie... Uh, je, je, maar je zegt gewoon van, nou ja, dat, dat bestaat wel... maar we, we mogen daar geen rekening mee houden. Dat was eigenlijk het, algemeen, uh, ja. het algemene idee. En dat vind jij een zeer kwalijke zaak? Dat, vind ik, dat, dat vond ik in toenemende maat een kwalijke zaak... omdat ik, to, ik, ik heb me natuurlijk ook uitvoerig met Jan Maat bezighouden. En toen realiseerde ik me dat Jan Maat... Uh, eigenlijk in, in, in veel van zijn uh, opvattingen... Een, ja, gewoon een, een, een, een conservatief was. En dat dus het racisme wat hem werd aangewreven dat dat eigenlijk maar in een paar gevallen echt opging. En nog wat later in zijn carrière. Maar dat hij... Er was natuurlijk een tijd dat je... Dat je als je zei dat je tegen immigratie was, dan was je al een racist... En daar heeft de SP ook nog last van gehad. Hè. Die had een, een, een brochure uitgegeven. In de jaren 80 was ja, dat. Ja, in de jaren Gasten bij een kapitaal. En toen is, de, is dan een de stichting Die is een campagne begonnen tegen de SP. Dat het een racistische partij was. En uh, ja, dat, dat, uh, ik, dat vond ik uh, uh, immoreel. Ik vond het ook gevaarlijk. Want het is natuurlijk uh, oogkleppenpolitiek. Begrijp je? je? Je kan niet straffeloos... Um, mensen negeren. Mm -hmm. En dus je kan het een beetje... Dat Lincoln, die het gezegd heeft, hè? van you can fool some people. Some of the time. Ja, hoe gaat het verder? Ja, all dat weet ik, ik niet. All, all, people, all feel, nee, <laughs> people all of all the, time. the time. you can fool some people all of the time. You can all people some of the time. time. But ja. you can't fool feel, feel all people all of the time. Dat is er eigenlijk gebeurd. En, maar, dan, en ja. dan zie je dus dat het losbreekt met fortuin. En dan weet de elite niet wat, wat men ermee moet doen. En dan gaat nog een schepje bovenop met beelders. Want ja. je weet de elite in jouw... Uh, in jouw verhaal weer niet wat ze doen. Nee, bedoel. nee. Ja, dat is en, en gaan ze procederen en gaan ze. Uh, gaan ze het proberen te ondermijnen, dood te zwijgen, belachelijk te maken, enzovoort, enzovoort. En niemand luistert naar de portée van het verhaal. Maar toen, kijk. jij bent een, een kind van 1946, ik ben een kind van 1963. En ik denk, to, ik dacht toen ik jouw boek uit had, ik denk ja. Eigenlijk heeft jouw generatie, al die fanatieke mensen die zo uh, uh, ook best fanatieke standpunten hadden in de jaren 60 en 70 en die democratie er doorgejast hebben, die democratisering in Nederland ja. op alle fronten, die heeft, die heeft het dan ook wel mooi uh, mooi verpest eigenlijk. Nou ja, nee, ze hebben natuurlijk wel die oude aristocratische structuren afgebroken. Dat is een goede zaak, vind je? En Dat vind ik een goede zaak. Dus er is, er is wel, wel degelijk sprake geweest van democratisering. Alleen. Maar ze hebben toch ook een soort segregatieopgang gebracht... tussen links en rechts. Iedereen is recht tegenover elkaar ja, dat, komen te staan. Ja, waardoor de oogkleppen eigenlijk... Ja, ja, maar dat was ervoor. Oh. Je denkt toch niet dat de KVP en de AR de en de AR dat Dat, uh, dat is nog allemaal in de rustige tijd was. van de verzuiling. Nee, dat, men, men, men onderschat de, de, de, de, de rivaliteit tussen die verzuilde partijen natuurlijk ook... en wat er allemaal over en weer gezegd werd. En zo, wat er over de katholieken gezegd werd. Niet gering, hoor. Maar als je dat hele proces zo van die afgelopen halve eeuw bekijkt... waar jij zelf gewoon in het hart van zit, hè, als politicoloog ook... Uh, hoe, hoe kijk je daar dan op terug? Kom je eigenlijk nu min of meer terug op dat... wat je in de jaren zestig en zeventig bepleit hebt? Ja. Nou, nee, zeker, zeker. En nu, nu zeker. Daarom zeg ik al, ik ben, ik ben con conservatiever geworden. Um, en en uh, ik ben meer waarde gaan hechten aan, aan uh, traditie en, en, en instituties. Omdat je ziet dat daar waar die instituties vernietigd worden... dat daar niet onmiddellijk nieuwe instituties voor in de plaats komen. Dus dan krijg je een, uh, een, een brei van uh, onduidelijkheid... waar allerlei uh, lepen, figuren... Ja, misbruik van maken. Hè? De Kijk maar naar, naar al, die, al die, die toestanden rond die woningbouwcorporaties en, en, en hogescholen. Dat is allemaal het vernietigen van oude instellingen. Ja, maar je, beschouw jij dan, want je hebt ooit, heb je echt gewoon vanuit de collegebanken... echt nog hoogleraar uitgescholden. Max nou, Dat ja. heb ik nooit gedaan. Okay. Max Pam die vertelde ons, hij heeft samen ja. met je politicologie gestudeerd. Hij zegt hij is, de, hij is de, een van de leukste politicologen van Nederland, mijndet Venema. Hij is geestig, hij heeft eigenzinnige en vreemdsoortige opvattingen. Maar in die tijd bij de affaire Doubt stond ik toch wel aan de andere kant. Ja, dat klopt, Als hij ja. het woord nam, schreeuwde hij vanaf de collegebanken: Hoezo, dat zal wel? Nee, nee, ik nee, vond nee. dat vreselijk. En die siep stuurman die was nog vreselijker. Ja, Ze wilde op een gegeven man. moment ook nog de bibliotheek in brand zetten. Nou ja, ik ga het niet allemaal ja. uitpraten, uh, maar. Maar goed, dat maakt niet uit. Maar dat maar het is dat is allemaal... waar? Toch? Nee, dat is niet waar. Oh, is ook niet waar. Nee, want ik was, ik was natuurlijk. Uh, ik was koorlid, dus ik, ik, ik droeg gewoon een, een blazertje. En ik maar je schreeuwde, schreeuwde wel, of? Nee, ik schreeuwde helemaal niet. Nee, het, het ging heel anders. Er waren allerlei lui die schreeuwden. En ik vond dat. Uh, ik vond dat helemaal niet te pas komen. Maar ik ging dus met Doubt in de bad. Ja. En dat vond hij afhankelijk wel leuk, omdat hij dan kon laten zien... dat als, als iemand mij met twee woorden sprak, dat hij dan heel redelijk kon, uh, kon zijn. Maar ja, ik was ook nogal vasthoudend. En, begrijp dat... Je? Dus en dat vond hij dan weer vervelend. Dus hij is daar volgens mij nooit bij geweest. Maar ik heb uh, dout nooit uh, toegeschreeuwd. Wel de Brouw, minister de Brouw. Die heb je geschreeuwd? Ja, wij hadden een actie in, uh, in, uh, in het stedelijk. Daar zou hij een prijs uitreiken. Uit en toen gingen wij actie voeren tegen de duizend gulden. En uh, Constant Vecht die, die, die sprong op het podium. En die hield er een verhaal tegen die duizend gulden. En toen nam hij het woord bij. Kwam er eigenlijk om die prijs uit te reiken. En toen uh, riep hij. Of hij zei gewoon, want hij had een microfoon. Hij zei: Ja. Um, dit, is wel, dit, dit is wel een leuk reclamespotje. Maar daar moet ik toch wat op terugzeggen. En toen riep ik van achteruit de zaal... het verschil tussen dit reclamespotje en dat van Unilever... want hij kwam van Unilever, was dat je bij Unilever nooit iets terug kan zetten. Hmm. Zeggen. En toen ontstond er een enorm gelach in de zaal. En uiteindelijk zei de directeur van de Stedelijk... die op onze hand was, bleek, ah, bleek had ik helemaal niet in de gaten... die zei heel afgemecht tegen de meeste. Uh, Meneer de minister, wilt u nu beginnen met waarvoor u gekomen bent? <laughs> Toen dacht ik, oh, begrijp je, het waren de grappige tijden. Ik zie om... ook een jeugdig plezier terwijl ja, je dit vertelt. Dat, dat alsof was je bijna weer ja, verlangt ernaar was... om op de barricade te gaan nou, staan. Dat, maar het was wel erg, dat was wel erg leuk, ja. Ja. Maar je zei net mij dat ik ben conservatief geworden. Je hebt als ja. onderwerp Geert Wilders uh, genomen. Je hebt als onderwerp Hans-Jan Maat gehad. Uh, je hebt... Uh, Aanstaande een project over Theo van Gogh, heb ik begrepen. Van Max Pam. Van Max Pam, maar daar doe jij toch ook aan mee of niet? Dan moet ik nog met hem wel. Hij, hij heeft gevraagd of ik meedoe. Okay, er is nog geen ja gezegd. Ik moet dat allemaal nog bestuderen. Het lijkt me heel aantrekkelijk. Maar ik heb... Je kan daar nog niks over zeggen? Of? Nou, ik vind het wel erg uh, prematuur van die Max Pam, omdat hij er nu zo. Voor brengen. Ja, nou ja, het is nu toch al oud ja, in al, het is alweer al gezegd, hè? Het is alweer oud in die open. Dus. Uh, maar, maar goed, jullie gaan een project doen rond een biografisch project rond Theo van Gogh. Nou, dan kan je het niet anders constateren dat jij bepaalde dat je mensen kiest die allemaal ook, net als jijzelf, vrij provocerend uh, zich politiek hebben gemanifesteerd. Of, el of anderszins. Maar in ieder geval... Nou, dat is helemaal niet waar. Want die, die Hirsveld... Wat, wat eigenlijk mijn mooiste boek is... Ja. Hans Hirsveld... Daar stap die, ik nu maar zo Ja, doorheen. Ja, maar dat kan helemaal niet. En nee. die was helemaal niet provocerend. Nee, die okay, was altijd je... op de achtergrond. En ik heb nog een ander project... Um, in mijn portefeuille... van, van um, iemand, een Chinees... die Motatuli vertaald heeft. En die, die met zijn vader... Uh, in 1958 naar Peking gegaan is vanuit Surabaya... Die alles meegemaakt heeft, maar waarvan van je ook niet kan zeggen. Dat is nou echt maar blijf een nou even bij mijn, ja, maar als je mijn ja, maar Dit dan is dan toch je... een lijstje. Jan Maat, uh, Wilders, uh, Theo van Gogh. Dat is toch een lijstje. Dat is wel een lijstje. Maar daar staan anderen tegenover. Je kan dat niet los zien van wat ik, wat ik ook nog gedaan heb. En dan, en, dus ik ben evenwichtiger dan jij me nu wilt <lacht> ja, ik wil, ja, Ik wil je gewoon als een, een Friese rode rakker neerzetten. Uit een socialistisch nee, milieu met, met, met een mest, mm. mestvoorkeer. Nee, want, nee het, is weer, het is anders. Het is anders. Het zit anders dan je denkt. Um, ik heb een grote. Um, ik heb een, een grote. Uh, hoe noem je dat? Ik word geïntrigeerd door mensen die helemaal niet zijn zoals ik. Ja. En Dat gold voor Hiersvel. Dat gold voor Janmaat voor Theory natuurlijk. Ja. Dat gold ook voor Wilders. Begrijp je? Ja. Uh, dus, um, en dat geldt veel minder voor, uh, voor Fortuin. Hoewel we hadden het er even over. Die, die was onsympathiek, maar die, le die leek toch meer op mij dan bijvoorbeeld uh, Wilders op mij lijkt. Wa waarin lijkt Fortuin dan op jou? Nou ja, maar, als een beetje ruzie maken toch? Wilders is geen ruzie maker, hè? Ja, dat klinkt raar, maar dat ja, is dus als ik mens. Ik al hou aan je lippen. Hij, hij, hij heeft zich helemaal. Ja, door de omstandigheden. Kijk, kijk. Als, als jij een uh, uh, permanente bewaking moet hebben, dan doet dat ook iets met je. Maar, maar op zichzelf was, was Wilders natuurlijk wel een, een, een, een fanatieke workaholic. Maar, maar, maar niet vergelijkbaar met, met, uh, met Fortuyn. En het persoonlijke en het politieke loopt ook minder door elkaar heen. Door elkaar, zoals ja, zoals dat... bij Pim Fortuyn natuurlijk ja, precies, wel. Wilders heeft het ook nooit over zijn persoonlijk leven... Hoe, uh, ik, want dat wil ik toch eigenlijk nog wel heel graag even weten. En ik heb nog maar helaas drie minuten. Hoe, hoe, hoe moet het met die, die roman? Met die roman, Gaat ja, hij over het, het slachthuis? Shopper? Nee, nee, nee. Dat gaat over een jongen van twaalf... Die, die in het slachthuis speelt, heel veel. En, en voor wie dat slachthuis een, een veilige omgeving is. Ja, vader veilige... werkt ook in het slachthuis, ja. toch? En, en, en die jongen die, die, die, die vindt, het, vindt het op school... Minder veilig dan in het slachthuis. En waarom vindt hij dat? Nou, dat ga ik uitleggen in die roman. Ga, en en ga je, ja, ik mag ik een gooi doen, omdat ja? hij zich een beetje bedreigd voelde op school. Ja, omdat nee, hij het best werd, hij werd omdat, gepest, hij, omdat, was, omdat hij met hij zijn was. Pastisch, ja, precies. Dat speelde een rol. En, en het slachthuis, dat was natuurlijk een, een, een, een, een, een, een, een dat was een organisatie van buitenbeentjes. Dat was, het, het was een, besmet een, woord, wat, een mooi woord eigenlijk in dit verband. Ja. Buiten bezig ja, dus met iemand waren die... Dus die slachters, dat waren mensen... De een had, uh, wat, was een oud wielrenner, de andere was Jehovah-getuige... weer een derde had in de gevangenis gezeten. Dus het waren allemaal mensen die iets hadden, een, een spot... Uh, en die zaten bij elkaar. En die, die, die, die, ja, ze werkten samen. Ze werkten heel goed samen. En er kwam dan nog een dominante moeder voorbij in het verhaal? Ja, maar die kwam er... nooit op het slachthuis. Nee, kan... nee, maar die kwam ja, wel in het verhaal. Maar, die nooit maar op waarom op noem je dit nou eigenlijk gewoon niet gewoon je memoires of je autobiografie? Nou, omdat je als je een roman schrijft, heb je dus meer, veel meer vrijheid. Uh, uh, uh, uh, ook voor jezelf. Kijk, ik heb mij bij die, bij die biografie van Wilders... al de nodige vrijheden veroorloofd. Ja. Uh, niet, niet tot... Heb je de uh, tot... verbeelding al laten werken? Ja, maar, zeggen. maar niet, denk ik. Ik, ik. ik ga nu veel verder. Je gaat je loszingen van, loszingen van, van, van de feiten. Komt de CPN ja. er nog in voor? Nee. nee Helemaal nee, niet. Nee, want het gaat over een jongen van twaalf. Oké, okay. en daar blijft het ook bij. Daar blijft het ook bij. Nee, het is, het is, het is echt het slachthuis. Ja, het wordt toch een sleutelroman. Als Vermeer... Nee, nee het niet? wordt geen sleutelroman. Nee, nee absoluut niet. Nee, nee, nee, nee. nee, want niemand kent de mensen die, die daar een rol in spelen. Ik moet het Behalve willen... Frits Korbach. Oké, okay, dat, zegt, dat een... zegt jou niks. Ja, Natuurlijk zegt Frits Korbach me wel wat. Maar wil je nu <lacht> iets op die tegel zetten? Want ik heb nog maar 38 seconden. Mij en okay. ja, uh, mijn dit Venema. Hij schreef Help de elite verdwijnt. Het gaat over politiek. Het politieke klimaat nu, toen. Uh, wat ga je op je tegel zetten? Ik ga erop zetten... Um, de, de titel van mijn toespraak morgenavond: Onderzoekt alles en behoudt het goede. Zo, dat is een prachtig motto. Wel hè? Had jij dat idee nou ook toen je 24 was? Onderzoekt alles en behoudt het goede? Nee. nee. Inzicht van de jaren. Ik, nog... ik was wel enorm nieuwsgierig, maar ik, uh, ik, had, ik was toch minder geneigd om in alles wel iets goeds te zien. Dankjewel. Dank meneer Venema. Dit was aflevering 2477 alweer. Help Daily te verdwijnt in een boekhandel bij u in de buurt. Tot morgen. Radio 1. Hey. Genstof. NTR brengt cultuur. Speciaal voor iedereen. Benut u of uw organisatie alle online kansen.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 Tankstationproof, administratieproof en fiscusproof. De nationale tankpas van MKB Brandstof. Nooit meer omslomp rond de pomp. Vraag hem aan op mkbbrandstof.nl. Dit is Radio 1.